komende jaarwisseling kan er nog geen algeheel vuurwerkverbod komen, dekt het kabinet. In een Kamerdebat zei staatssecretaris Janssen dat er nogal wat haken en ogen aan zitten, vooral door de voorwaarden die enkele partijen eraan verbinden. Zo moet er een uitgewerkt plan liggen voor de handhaving en moeten er ontheffingen komen voor buurtverenigingen die vuurwerk willen afsteken. Volgens Janssen duurt het zeker anderhalf jaar om dat allemaal uit te werken. Ook vindt hij dat de Tweede Kamer zelf moet bedenken waar het geld vandaan moet komen dat nodig is om de vuurwerkbranche financieel te compenseren. Bij een autobedrijf in Raamsdonksveer in Noord-Brabant... heeft een grote brand gewoed. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het vuur ontstond in een loods op een bedrijventerrein. De brandweer rukte groot uit, onder meer met twee hoogwerkers. Zo kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. De gewonde ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Volgens het AD gaat het om iemand die met een slijptol in de loods bezig was. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar het handelen van minister Hexeth in het sig Signal-schandaal. De toezichthouder van het departement moet achterhalen of hij veiligheidsvoorschriften heeft overtreden. Hexeth had in een chatgroep op Signal aanvalsplannen gedeeld, maar in de groep zat ook een journalist. Die was per ongeluk toegevoegd door Nationaal Veiligheidsadviseur Waltz. KNVB-voorzitter Frank Pauw is toegetreden tot de UEFA. Tijdens het congres in Belgrado werd hij verkozen tot lid van het uitvoerend comité. Dat bestaat uit twintig mensen die verantwoordelijk zijn voor de strategische leiding van de Europese voetbalbond. Het weer. Het is een heldere nacht, minimaal van 3 tot 7 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag bij 19 tot 22 graden. Op de Wadden is het met maximaal 17 graden iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Zonder bril dan ik altijd buiten Suis verzameld, twee dans, antiek Dan heb ik niemand serieus Want ik ben sowieso een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 The way you want you always and every hand Now I know you play a different game I've watched you dance to win or are you just a bad loser? My world, or even imagine your emotions. I'll tell myself anything. Yeah, is it my turn to hold you by your hands? Tell you Your partner! She wants Come on! Ow! She was man, She wants to move! Move! She wants to move! To hog in her! To God in her! Be it with the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 slave of mine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 Ja, heel misschien niet één